Het is nieuws van 9 uur. Dit is Lieselot Thomas. Auto's aantrekkelijker wordt. En daarom krijgen gemeenten de mogelijkheid om parkeren goedkoper te maken voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Het moet de luchtkwaliteit in steden verbeteren. Verder wil staatssecretaris van Veldhoven extra investeren in laadpalen voor elektrische auto's.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 In november kreeg Frankrijk nog een waarschuwing van de Europese Commissie. vanwege het hoge begrotingstekort. Het weer in het hele land plaatselijk dichte mist. behalve in Limburg en op de Wadden. Verder wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. met vooral vanmiddag lokaal een regenbui. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam 25 minuten vertraging tussen Barneveld en Eembrugge. Door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Vianen en Klopert Oude Rijn een kwartier vertraging. En op de A2 Utrecht Amsterdam door een vrachtwagenongeluk tussen Maas en Vinkeveen. 20 minuten vertraging over 7 kilometer file. Een kwartier op de A4 Rotterdam Den Haag bij industrieterrein Plaspoel Polder. Ook een kwartier richting Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Dorp De A4 eh, Amsterdam richting Rotterdam. Rotterdam is eindelijk weer open bij de Benelux-tunnel. Nog steeds veel vertraging tussen Leidsendam en Delft. 12 kilometer file. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging 20 minuten op de A12 Den Haag Utrecht bij Bodegraven. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Een half uur vertraging bij Rotterdam over ski aan omrijders. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Afrit Westerlee en Knoop het Ketelplein. 11 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Knoop het Ketelplein en Knoop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 Just friends.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 God, voetbal slecht. En anderen goed. Nee, het is natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat die temperatuur meestal... Want het is op dat veld natuurlijk ijsig koud wat die wind... Kijk, wij hebben hier nog een dikke jas, en hut. En een shalom. Maar hebben die hebben de jongens niet. Dus die, die hebben er echt last van. En, en ik denk dat je dan ja, toch wel je spel beïnvloed Het was een heel rare cold. En net een koekmodus. En ging het de En toen werd het 1-0. voor...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 Ja, nou, wie uh, werkt, er? Binnenkant is eruit. En dat is wel opvallend, want het is niet zo gauw dus, de ik weet niet wat ermee gebeurde. En daar is voor de paas Paul van de Oort. En, uh, en misschien, nou ja, waarschijnlijk gaat het toch en uh, een verhaaltje doen. En uh, om. Uh, mag geen Paul, nou, er wordt een Paul nu gespeeld. En groep over de knie, hetzelfde. De, de, de,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 Egyptian Walk like an Egyptian ja, dat waren de Bengals en Walk like an Egyptian. Ja, brengt ons ook meteen bij de evenementagenda voor half vier, ze Waarschijnlijk heb je daarin wel nieuws over de 30 vals voor het Albertan. Walk like an Egyptian. Uiteraard. Dan kunnen ze uiteraard weer hun best gaan doen. Lekkere wandelen volgende week. Zaterdag in Zandvoort. En zondag natuurlijk de cirkwielen. Dus weer een mooi sportief weekend. Volgend weekend hier in Zandvoort. En hier is WLUN. Between whisky en water into wine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 Nieuwe single van Welen. En daarmee moeten we het gaan doen in Portugal, in Lissabon, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, ja, ik moet zeggen, uh, je moet hem wel vaker horen, maar hij wordt steeds beter. Hij wordt steeds, uh, steeds <laughs> lekkerder. Uh, ja. Hé, hey, uh, jij hebt je helemaal opgedirkt voor de uitzending van vandaag. Alleen jammer dat dan één webcam het niet doet, hè? Ja, nee. Dus kunnen ze net uh, jou niet zien, maar ik ben wel uh, uitgebreid in beeld. Hallo, hallo, hallo. Ik ben, ik ben helemaal in oranje. Ja, helemaal in het oranje. oranje oh. Nee, Jolanda die uh, stuurde even een berichtje en zegt, nou kan ik die Albert-Jan gewoon niet zien. Kijk, dat doet me nou duidelijk, ja, he, he. Toch iemand die aan mij denkt.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 het trekt ook een diepere spoor over het veld. En natuurlijk gebeuren er fouten. Maar uh, ik moet zeggen, luiden die, die vechten. Die vechten, ja, nou, daar liggen we twee op de grond. Ik krijg een gele kaart. Ik geloof dat dat juist te luid is. En, uh, maar het veld, uh, spel is even onderbroken door een uh, attack tussen twee voetballers. Oké, okay, dankjewel Sean voor uh, dit moment. En een betere kansen dus voor SV Stalfvoort in de tweede helft van deze wedstrijd.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 Volgende week heel veel bekende namen tijdens de Zandvoorts in hier in Zandvoorts.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 Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana And the GMB product Get Ghetto Blues From the refugee Oh, camp. Maria, Maria She reminds me of a West Side Story Going up in Spanish Harlem She living the life just like a movie